Van een oud medewerker van de MIVD afgerond, meldt de AD. Daaruit blijkt dat de man uit Amstelveen een natuurlijke dood is gestorven. De oud-MIVD'er werd vorig jaar doodgevonden in bad. Volgens de politie ging het om een natuurlijke dood. Maar omdat nabestaanden daaraan twijfelden, heeft het OM opnieuw onderzoek laten doen. Daarbij is niets gevonden wat erop wijst dat de man om het leven is gebracht. Waarschijnlijk is hij overleden aan een hartaanval.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 Oranje verloor in Parijs de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk met 4-0. Volgens Koeman was het een ondermaatse prestatie tegen een heel sterke tegenstander. En dat hij geen beroep kon doen op zeven belangrijke spelers, vindt de bondscoach geen excuus. Het weer, de zon breekt soms door, maar er trekken ook buien over, soms met onweer. Vooral aan de kust waait het flink en het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Morgen wordt het wat frisser.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 Er zit hier uh, Carina naast mij met, met een laptop in plaats van een tulband. Sorry. <laughs> daar hoef je geen sorry voor ja. te zeggen. Uh, Komt nog. Dat ja. is Jeannette. Um, Carina, er wordt weer uh, gebakken. Uh, jullie is ook jullie jaarlijkse uh, ding, maar zeggen, de paastulband. Vandaar dat die er nog niet is. Maar um, waar gaat het uh, dit jaar over? Uh. Voor wie gaat, gaan, we, gaan we bakken?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 Het is heel maar, bekend en wel een heel bekend uitje. Want het uh, ja. komt mij voor dat het echt een jaarlijks uh, of uh, uitje ja. is. Het is Wat? ook een beetje traditie ja. tot, tot aan de, uh, nou, de corona. De die, corona, die, uh, corona die in, in, uh, uh, de hele tuin dicht. Bij de tuin Allemaal was dicht? De tuin was gesloten. Uh, ook het vervoer van uh, zo'n grote groep mensen met een bus...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 Een dag bij elkaar te bakken, Ja, toch? Een dag bij elkaar Jullie zo ja. net. Uh, uh, de opperbakster. De opperbakster, nou ja, ik uh, <laughs> zeker weet... Nou ja, opperbakster, maar we hebben dat samen met Carine... Hebben we ja, wel, ja, want er is iemand uh, die een beetje de leiding neemt ja, ja, ja, nou, met bakken ben ik wel degene die dat uh, inderdaad doet. Maar ik heb dit jaar ook uh, extra hulp gekregen, of ga ik krijgen van... Uh,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 Maar we hopen wel dat de mensen dus dan ook nog even op het telbandje gaan bestellen. Dus, uh, voorgeven mag ook. Voorgeven is zeker... Uh, we hebben wel oh. wat uh, donaties gekregen. Die zeiden van, nou oké, okay, het is een goed doel. We geven toch een donatie. En uh, we wonen wat verder weg. Dus ophalen is lastig. Dus donaties zijn natuurlijk van harte, harte welkom. Want het is natuurlijk een geweldig doel... waar we mm het -hmm. niet voor gaan doen. En ja, Jongeren verdienen echt ook wel uh, wat extra... Een dagje uit. Een dagje uit. En net zoals Corina vertelt. Het is natuurlijk fantastisch dat ze... Net zoals andere kinderen die in een betere omstandigheden financieel zitten, dat ze ook school, als ze terugkomen, toch even kunnen vertellen van: ja, maar ik Hartstikke heb dit en dat het. gedaan. Ja. Dat ze ook hun leuke verhaal kwijt kunnen. gaan we zakelijk worden, hè? want de ja. taart kost 12,5 euro. Ja. Hoe komt men aan een taart? Hoe komt men aan een taart? Nou, ik kan het bestellen uh, via de website, uh, nee, de e-mailadres, -mail. e ik zeg het verkeerd, de rotaryzandvoort.com.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 Ja, een hele bekende. Een hele bekende. Komt die ook voor in het... Uh... Nee, sorry. Nee. Paul, je hangt er Jong. niet door. Nee. nee, jongen. Je mag wel komen kijken. Oh, ja. Nee, Ja, ja uh, um... Be bekende Zandvoorters. Ja, uh, 7 Zandvoort. april. Ja, 7 april start de expositie tot en met 4 juni. En... Um...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 Boven, uh, Zij gaat zelfportretten maken in black and white. Nou, ja, leuk. Kortom, een heel uh, <laughs> vol programma ja. aan, aan, aan activiteiten. Uh, nou, de kinderen zullen ongetwijfeld uh, dingen vinden die, die, ze, die ze leuk vinden. Dus ik hoop ook ja. dat ze echt gebruik ervan gaan maken. Ik ga het ook via de scholen nog even, even doorgeven. Hè? Want net als de Paulus loot tekenwedstrijd. Ja. Hoe zag Paulus Loot eruit? Je ziet als je het via school ook promoot... Um, ik heb op mijn school in ieder geval uh, overal in elke klas erover verteld. Mm -hmm. En dan zie je dat kinderen meteen enthousiast zijn om te gaan nadenken hoe Paulus de ja. eruit zag. Ja. Dus er zijn al heel wat tekenformulieren ingeleverd. Maar uh, de andere scholen gaan daar nu ook mee aan de slag. Oké. Okay, um, 7 april is de opening. Ja. Ik lees Frank Paardenkoper aan Geologen. Hoogman. nou, Frank ja. Paardenkoper kennen we als dingetje mm -hmm. van de Rode ja. Kaplazen. Klopt. Uh, gaat hij dat ook zingen? <laughs>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 From behind those cold brick walls. This is coming, boy. There's nothing for free. Another burger, another hot dog, some fries. You wish him well, hope your health don't go to hell. Well, another doctor's bill, a lawyer's bill, another cute, cheap thrill. You know you love him if you put him in your will. But who Comes to the baby now. Who you, you? Save your soul. After all those lies you told.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 And the kill, you got social security, but that definitely won't pay your bills. Cause there's addictions to feed, and there are mouths to pay. So you bargain with the devil say, you're okay today, say. Gotta go to the streets, go right now and bust all your butts Who will save your soul?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 en die moet je kunnen lezen dat je veilig en, uh, en zo comfortabel mogelijk ter uh, ja, plaatse kan komen. Hey, als je dat, uh, dat ziet, uh, zo'n bank, hoe bepaal je dat je er overheen kan? Uh, <laughs> Trial and error? Nee, de eerste, tweede, derde, vierde bank wordt, eh, ik krijg je steeds meer water boven de banken. Maar bij twijfel uh, ja, zoeken we een mui.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 Of als we het echt, niet, uh, echt, echt ja, heel langzaam proberen en dan een uh, je mee, uh, krijg je weer meer water, en dan kom je er ook overheen. Ja dan, dan, ja, dan zet je hem eroverheen eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, Jan Willem is hier ook al een tijdje geleden geweest en dan ging het ook over, uh, over de boot en ook over vrijwilligers. Mm -hmm. uh, loopt dat niet zo, die werfactie? Die, die nou, dat, dat is niet gezegd, maar... Uh... Maar ja, ik denk dat vooral, vooral we afschrijven dat we nodig zijn... Dat het, uh, ja, er zijn best wel veel uh, dingen te doen als vrijwilliger. Dus het is best een klus om mensen uh, beschikbaar te krijgen. En dat moet je ook laten weten. En uh, ja, hoe doe je dat? Uh, dus heb ik, uh, is onze krant, waar we regelmatig gaan verteren. Maar nu heb ik bedacht onlangs van ja... met een standoek en met meer vrijdag geven... dat we ja, altijd mensen nodig hebben. Ik ik, uh, de club staat bijna 200 jaar.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 Nee, dat weet ik niet. Dat is per plaats verschillend. Kijk, Zandvoort is Zandvoort. En daar moet het hier vandaan hebben. Want die moet natuurlijk binnen tien minuten op het station kunnen zijn bij een alarm. En, uh, dus uh, ja, er wonen geen 100.000 mensen in Zandvoort, maar dan zeggen we 17, 18, 19. Um, en veel mensen die wat willen, ja, die werken overdag uh, buiten Zandvoort. Dus dan is het vooral overdag is de bezetting moeilijk in te vullen soms ja. En, dus je ziet jou wel eens op vakantie. Ja. Ik ben er veel overdag, ik werk op Zandvoort. Maar nou ja, ik moet ook voor mijn werk uh, regelmatig van Duitsland. Ik het, ja. dan, uh, wil een minimaal moet je vier man hebben om met uh, onze boot aan die uh, uit te kunnen gaan. Ja, minimaal uh, vier man. Dus ja. er zijn er vier ja. mensen uit uh, Zandvoort, waaronder één schipper of een plaatsvervangenschipper ja. Ja. Um, is, is de spoeling echt zo dun dat jullie ook met mensen zonder zeebenen willen hebben? Of gaan die wat nou, anders doen? Sterk nog, ik had ook geen zeebenen. Nee, ik ben een soort <laughs> uh, op duwen en de urenner, mountainbike, nog maar op. En ik vind een zeer prachtig. Uh, maar niet, niet verder dan de borsthoogte, want uh, je weet me nooit. Dus uh, ja, je moet het ervaren. En dat is niet voor iedereen. Ik heb het geluk dat ik niet zeeziek word, hier. Uh, maar het gebeurt ons allemaal al een keertje dat je vroeg wegtrekt. Uh, dus, mm -hmm. Dat je naar de lucht gaat, maar... Ja, je moet het wel, uh, wel met zee om kunnen gaan. En respect hebben voor de zee. Uh, want de, daar de krachten de we vandaag weer gemerkt. Weer gemerkt. Dat is, uh, de krachten zijn enorm uh, bij weer als dit. Ja. Of nog meer wind. Dat is, uh, daar moet je wel mee om kunnen gaan. Uh, en het is niet voor iedereen, maar dat weet je pas als je het doet. En, en uh, ik heb in een jaar tijd uh, de benodigde cursussen uh, geleerd. Uh, met de van de KNRM. Dat wordt allemaal kosteloos uh, geregeld. Dus je vaarwijs 1, vaarwijs 2, EHBO. Marcon, dus je certificaat dat je de Marcon kunt verdienen. Al die cursussen zijn ook verplicht, als jij verder wil als opstapper, toch? Je krijgt drie jaar de tijd om de vereiste cursussen te doorlopen. Dus best ruim. Maar ik was erg gemotiveerd omdat ik in het begin niks kon. Dat gaat me niet gebeuren. Als we erop uitgaan, moet ik wel wat kunnen bijdragen. Dus heb ik me daar rechts voor ingezet om het snel te doen. Maar zo kwamen we die een minder voortvarend terecht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 geen worden natuurlijk, dan moet je kunnen vasthouden en vandaag ook kregen we een keer een klappertje en uh, ja dan is het zitten is fijn, maar als je staat moet je het is... vasthouden. Ja. Dus, uh, en het is ook niet comfortabel want er komt het best wel uh, krijgen we een klap zeewater binnen. Maar dan neem je dus liever uh, afgeoefende mensen mee? De, ja sowieso, en, uh, de KNN schrijft voor dat de UN training, helikopter underwater escape training. Dan ga je naar de dam en dan wordt je geoefend uh, hoe je uit een helikopter uh, zou moeten ontsnappen en dat is eigenlijk de voorwaarde, de benchmark als je die gehad hebt, mag je ook met slecht weer mee. Omdat je dan ook een uh, bepaalde uh, pressie krijgt over uh, hoe je een overlegspakket aan hebben, uh, Daar kun je niet zomaar mee zwemmen, dat moet op een bepaalde manier. Um, dus dat heb je geleerd hoe je, ja, als je te water raakt, uh, wat je allemaal moet doen. En dat is eigenlijk uh, de, de, de, de vrijheid om met slecht weer te kunnen varen. Maar als het ja, kalm zeetje is, dan uh, kunnen we er uh, acht man, negen man mee. En, uh, en ja, het is vooral fel doen, want we do, do, do, oefenen, oefenen, oefenen veel. Dat je, dat je ook bekend raakt met, met het schip. Want het is anders. Het is met jetmotoren, het stuurt anders. Het is eigenlijk een, een, een heel ander soort schip als de, de normale plezierboten met zo'n zo zo zo motortje achterop uh, gezet. Ja, ik ja, bedoel, een bo ja, boegzoeken hebben die ook? En ja, je kan ook van alle, maar Het is een bepaalde uh, manier van varen en dat, dat moet je leren. En ook zeker hier. Het bankengebied is gevaarlijk. Het is een risico. Mm -hmm. Dus dat moet je lezen, begrijpen. En, en dat je ja, veiligheid voor alles hebt En dat... Veilig uh, het, het, het leren is, is gewoon door te doen, toch? Uh, ja, ook. Uh, ja, doen en, uh, is ook veel theorie beschikbaar. Het KNN heet uh, Mijn Kompas. Dat is een online uh, omgeving waarin... Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Er uh, staat daar uh, tekst uh, omheen. Uh, hoe het uh, gaat. Uh, achter, uh, ballen, vijf knopen moet je kennen. die worden uitgelegd. Onder andere...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 Nou, elke zaterdag. We uh, oefenen bijvoorbeeld elke zaterdag. we is het om de week. Maar sinds corona hebben we besloten het elke week te doen. En dan kun je ook intekenen. En elke maandagavond zijn we aanwezig. En dan, uh, ja, kennismaken is dan het meest geschikt. Of uh, je gaat naar het station en maakt een afspraak. Dat is ook wel fijn dat we weten dat je komt. Maar je kan altijd om een hoekje kijken van... Uh, wat doen jullie daar? Uh, dat is, vinden we altijd leuk, door dus deur is altijd open voor iedereen. Dus iedereen, uh, nou, uh, jong en tot, uh, tot welke leeftijd? Nou, uh, dat is... Mm, uh,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 Ik had graag in mei En uh, de, de, de mensen die vrijwilliger ja, uh, worden over hier kijken... zeggen, ja, het is niet voor mij. Ze kunnen allemaal donateur worden, natuurlijk. Dus dus, uh, nou, <laughs> teg, tegen die tijd uh, uh, moet je nog maar eens een keer bellen... en dan uh, bepraten we de open dag. Tot zover uh, dank. Ja, ik uh, zou zeggen, spoel de boot nog een beetje af... want hij moet met schoonwater uh, de loods in. Ja, ze zijn twee dagen op het strand gestaan... wat hier de Ja, dat heb ik dus gezien. Er uh, wordt ze naar het strand geparkeerd. Dus uh, dit is behoorlijk wat zaterdagslag. Dus moeten moet even boenen. Oké, okay, nou, uh, ga je gang. Doe de mannen de groeten van ons. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay, heel bedankt. Verder dag. En dan gaan we luisteren naar uh, de Hollies. Stop, stop. Mm. See the girl with Listening from her navel, shimmering around the floor Bells of echo, ting a ling a ling going through my head is falling just like a teardrop running from her head Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago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 She's getting nearer, soon she'll be. I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind.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 The wind, di-dee-dee-dee, dee-dee-dee When Rain has hung the leaves with tears. I want you near to kill my fears, to help me to leave all my bliss. Standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and care. over stoppen en wie er ook gaan stoppen zijn Peter en Ineke Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Peter. En, en Peter. Ik heb begrepen dat je eigenlijk niet wilde stoppen. Uh, hoe kom je daarbij? Ja. <laughs> nou, nee, dat is ook niet. Dat is niet waar. Op een gepaald moment gaan we stoppen en uh, wat het boel graag willen verkopen, dat wel. Dat wel. Nou, ik uh, begreep dat Ineke jou nog een duwtje moest geven om. Uh,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 Om, om, om, om, om, de om, om de zaak open te houden. Aan de, de, de Ja, want is natuurlijk. Uh, je praat natuurlijk over. Uh, een serie van zes banken. Nou, jij kent het. Je hebt het genoeg gedaan. Ja. En. Uh, nou ja, goed. Daar kan je dus een bepaald aantal mensen op kwijt. Ik vind verder niet. Of moet je gaan uitbreiden. En dat hebben we ook gedaan, natuurlijk. Want we zijn natuurlijk. Uh, met uh, de Crio begonnen. En we hebben pedicures gehad. En we hebben uh, uh, massage me meiden gehad. Die hebben we allemaal oh gehad. Waardoor we dus wat verder opgeschoven zijn. Ja. Dat klopt. En door de door de nevenactiviteiten hebben jullie het een beetje voort kunnen zetten eigenlijk dan? Nou ja, nee konden dan we het gewoon zeggen, dat komt verdienen we leuk aan. Ja, dat kan. Dat Dan is het paperment met slimmer in al wat andere spullen, was het, eh, was het niet behaalbaar. Er waren kosten, werden de kosten veel te hoog. Denk je van de energie, wat denk je van de uren? Ja, dat ja. paperment stopt dat. En de kennen van de mensen die wij, eh, nou die weet jij, er zijn eh, tussen de 40 en de 80 bij wijze van spreken. Mm -hmm. Ja, en die kunnen dat bedrag ook niet elke maand even op tafel liggen. Nee, nee, maar um, het is lullig om te zeggen, maar uh, voor deze mensen is er dus eigenlijk niks meer in Zandvoort. antwoord. Zo, nee, er is niks meer. Er zijn op het de mensen, er zijn een aantal die gaan gewoon naar de sportschool in Noord, waar we heel, hard, heel lang mee onder, onder zijn geweest. Of die het niet overnamen en daar baal ik wel van dit niet gedaan heb. Mm -hmm zo En dat had eigenlijk prima ding bij hem geweest. Maar uh, ja, de, de, die zitten ook, ook in een groep. En de, de groep waar hij in, in zit, nou, die had er geen interesse in. Dus ja, dan gaat het... Ja, dan, dan houdt het een beetje op, hè? daar houdt een beetje op. En daar hebben wij heel lang over onderhandeld. Dus ik denk van een half jaar. Oké. Okay. Hey, die uh, apparatuur, wat, wat gaat daarmee gebeuren? Die gaat allemaal weg. Die is allemaal verkocht. Oké, okay, dus die uh, dus gaat gewoon in, in de doorverkoop? Ja, die zitten over. De banken die we gaan naar... Uh,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 Er zit helemaal geen druk op. Nee, dus, maar uh... voor jullie is het natuurlijk jammer dat het niet doorgaat. Maar um, uiteindelijk is het uh, het doel nu ook om eens een keer met z'n tweeën een beetje te gaan genieten, hè? Dat wel, ja. ja, ja. En uh, misschien dus zijn er andere mensen die wel eens een beroep op mij kunnen doen, hè? Ja. ja Peter, wil je me even meehelpen daar, of ben je mee, mee helpen daar? Nou, ik, ik hoor op de achtergrond, Peter, je moet me helpen leren golven. <laughs> Bijvoorbeeld? Dat, heb ik ook niet. dat doe ik zo zelf, want ik ga zelf golven. Nog ja, steeds. Ja. En mijn vrouw gaat ook golven. Kijk. Dus dat gaat ga ze ook proberen, dus dat zijn wel dingen. Maar, ach, activiteitjes, dingen organiseren, dat vind ik wel leuk om te doen. Ja, nou, er zijn uh, genoeg dingen om, uh, ja, om, ja, om, om, ja, om jullie bezig nog, te houden. Ja, uh, zeker, zeker, zeker. Zeker of we natuurlijk nu dit, uh, we hebben nu nog twee maanden de zaak. Dus per 1 mei gaan we er officieel uit. Ja. Dan moeten ja, we moeten hem dus uh, leeg op het missen. In oude staat opleveren, natuurlijk. Dat en uh, aanstaande week is de laatste dag. Hè? Dan is de, uh, de, de, de, uh, de, aanstaande de Vrijdag is de laatste. En zaterdag hebben we nog een klein uh, borreltje. En dan oh, okay. hoop je met dat vaste klantjes. En, oh. dan, uh, en dan sluiten we het af. Okay. En, dan, en dan, gaat, dan gaan de mensen meteen uh, de spullen ophalen. En dan gaat het vanaf volgende week of eind na volgende week.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 Ik heb het zelf uitgekomen. Oh, jij hebt het gedaan? Ja, ja, ja. En ook ja. weer passend bij, uh, bij allerlei onderdelen <laughs> die wij gaan bespreken. Ja, dat is elke week weer een uitdaging. Ja. <laughs> ja. Nou, Cor maakt er ook zijn hobby van, hè? Ja, echt inderdaad, ja. Ja, ja. En, ja uh, Cor is... hem al een tijdje niet gehoord eigenlijk. Nee, Cor die zit ergens in de Filipijnen om... Uh, uh,